Nicole van den Hurk verdween in oktober 1995 in Eindhoven. Later werd haar stoffelijk overschot gevonden in de bossen bij Mierlo en Lierop. De stiefbroer zat in 1996 ook al even vast. De zaak strandde, maar door onderzoek van een cold case team van de Brabantse politie... kwam de stiefbroer opnieuw in beeld. Hij woonde ten noorden van Londen. Drie weken geleden werd hij opgepakt en nu is hij overgedragen aan Nederlands.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 Deze week zijn ook vijf andere steden door de aanhangers van Wattara veroverd op troepen van president Bakbo. Die weigert, ondanks zijn verkiezingsnederlaag in november vorig jaar, af te treden. Bakbo riep vandaag op tot een staakt het vuren. Vanavond komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen over de kwestie. Diplomaten verwachten dat er sancties tegen Bakbo zullen worden besproken. Het weer, de buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Hier en daar nog lichte regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen overdag vanuit het westen overal regen. Het wordt dan 11 graden op de Wadden, tot zo'n 17 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS-journaal. A ah, en bij verkeersinformatie: er staan files door werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar de Amsterdam, tussen Knopende Hoek en Schiphol, 2 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Hilversum, 2 kilometer. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Ajax gaat op de schop. Het bestuur en de raad van commissarissen heeft onder druk van Johan Kruijf de zetel beschikbaar gesteld. Kruijf heeft volgens voorzitter Coronel geen middel geschuwd om die druk tot het kookpunt op te voeren. Als die van de boog niet doet wat jij, wat ik wil en jij steunt hem. Dan gaan jullie er allemaal aan. En dan schrijf ik jullie kapot. Straks natuurlijk heel veel meer over de situatie bij Ajax. En dan de belangrijkste wedstrijd van vandaag. Die werd gespeeld in het India's Mohali. Cricketus In de halve finale van het WK speelde... India! India, India tegen Pakistan. En India won. Straks kijken we terug met de Nederlandse internationaal Pieter Celaar, die met Oranje al in de poolfase werd uitgeschakeld. En we blikken vooruit naar zaterdag, de dag van de topper. Tussen FC Twente en PSV in Enschede. Zit het met het vertrouwen in ieder geval losnoor? PSV gaat eraan geloven en Rutte gaat hier janken de voordeur. Maar goed, het is dus hommelis in de arena. Het bestuur en de raad van commissaris van Ajax hebben hun vertrek aangekondigd. Dat is het gevolg van het conflict tussen clubicoon Johan Cruijff... en de huidige leiding. Inzet van alle oproer is het te volgen beleid in de toekomst van de club. Rag nog niet mee bij de arena. Um, ja, er is een hoop gebeurd. Wat is er momenteel gaande? Uh, je zou dit het grote wachten kunnen noemen, Robert... want uh, die ledenvergadering uh, die is nog aan de gang. Uh, de ledenraadsvergadering. Uh, die mensen die ongeveer twintig hier vanavond waren... zitten nog allemaal in conclave, ergens in een zaal in de arena. Bergkamp en Jonk, een van die mensen uit dat driemanschap... met Frank de Boer, die door Kruijf naar voren zijn geschoven... die kan ik ook zien door een ruit te staan met z'n tweeën te praten... met de persvoorlichter van Ajax... Wat we begrepen hebben is dat ook Johan Kruijf gewoon nog binnen is. Of die straks een verklaring gaat geven, uitgebreid de tijd zal nemen voor mij en collega's is niet duidelijk. Wat wel vaststaat is als die ledenraad voorbij is, en dat schijnt, begrepen wij een minuut geleden, nog best wel eventjes te gaan duren. Dus wie weet wel tot na dit uur, wie zal het zeggen. Dan is er wel de mogelijkheid om vragen te stellen, bijvoorbeeld aan mensen uit dat kamp van Kruijf, Denk aan een Keeje molenaar bijvoorbeeld. Maar vooralsnog is er weinig beweging. Rick van der Boog is vertrokken. De algemeen directeur van Ajax. De commercieel directeur Henry van der Aat is weg. De andere bestuursleden van Ajax. Uri Koronel ook. Zijn allemaal verdwenen. En dus is het wachten eigenlijk op Johan Kruijf, Maar toch ook op woordvoerders uit dat kamp van Kruijf. En dat zou dus best nog wel even kunnen duren. Ja, maar er waren ongetwijfeld bizarre uren. Ook voor jou. Uh, in En rond die arena. K kan je in een paar zinnen samenvatten. Voor zover het mogelijk is wat er allemaal is gebeurd. Nou ja, uh, er is duidelijk wat jij zelf net zo ook zei. Onder druk van die methode van Kruif is besloten dat het zo niet verder kon. En wat je proefde was aan de woorden, uh, wat je kon opmaken uit de woorden van Oude Coronel... was dat met name de manier waarop het allemaal ging, jullie hoorden zojuist ook die quote voorbij komen. Uh, jullie gaan er allemaal aan, dat soort termen werden niet één keer als een slip of de tong uh, gebezigd. Die kwamen er eigenlijk permanent uit. En dat is toch wel heel erg in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Het enige wat je zou kunnen zeggen... het is misschien wel slim van coronel en consorten... om nu te zeggen, oké, okay, wij stoppen... om er dan fijntjes op de persconferentie naar te verwijzen... als Johan het één keer wil doen... een plek in de raad van commissarissen voorzitter worden... dan moet hij het nu doen. Oftewel, coronel verschuift die verantwoordelijkheid naar Cruijff... gaat achterover zitten en zegt... nou, en nou mag jij het laten zien... nou mag jij laten zien dat je het beter kan... Ja laat Kruijff dan zijn keutel maar een keertje intrekken. Wat dat betreft is het spannend, bizar... Ja, in een persconferentie waarin details werden gegeven. Vaak is het, we kwamen we er samen niet uit. We hadden een verschil van mening over de toekomstige plannen. En hier werd gewoon uh, gezegd wat er gezegd is. En dat was smeuïg, eerlijk is eerlijk, en spannend. Ja. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben... met uh, Ronald van der Geer, die hier is aangeschoven. Uh, laat maar gewoon met het begin beginnen. Hij wordt voor het zeven jaar op rij geen kampioen. Johan Kruijff meldt zich met veel kritiek. En dan, wat is er dan precies aan de hand? Jonk, hij vindt dat het, dat het niet goed gaat bij Ajax. Dat, er, dat het niet goed wordt opgeleid, met name. Want hij wil Ajax op termijn weer een club laten zijn... die meetelt in Europa en gewoon keer op keer kampioen kan worden in Nederland. Hij zegt, het gaat niet goed met die, met die jeugdopleiding. Daar heb ik wel wat ideeën over. Die ideeën heb ik al een paar keer gedeponeerd bij Ajax. Steeds is daar niets mee gedaan. Ik ga het nu weer doen. Ik ga een advies uitbrengen hoe ik denk dat het moet. Waarbij in de jeugd het individu belangrijker moet worden... dan de teamgedachte van de Ajax-teams. Dus oftewel, het is niet belangrijk of je kampioen wordt... maar als het individu maar sterk ontwikkelt. En daarbij, we moeten aanvallers opleiden en geen verdedigers. Afgevallen aanvallers zullen op termijn verdedigers worden. Dat is even heel kort wat er, uh, wat er door Kruij wordt geroepen. Advies. Hoe, hoe wilde u dat dan doen? Een advies. Hij ja. gaat een rapport schrijven. Uh, dat niet alleen. Hij komt in een, uh, in een klankbordgroep te zitten... met de directie van Ajax. Lees Rick van den Boog. Met uh, twee mensen van de ledenraad. Dick Schoenaker en, uh, en Peter Boeven En Johan Kruijf dus. En deze klankbordgroep gaat uiteindelijk... met z'n allen bepalen hoe Ajax verder moet. Nou, daar hoort dan geschreven door uh, uh, ja, maatjes. Mensen die Kruif die belangrijk vindt. Bergkamp, Jonk. Uh, een, een, een looptrainer wordt er, uh, wordt ja. er ook nog genoemd. Jonkind. Ja. En zijn nieuwe zaakwaarnemer Rutger Koopmans. Wordt er een rapport geschreven. Ja, in dat rapport worden aanbevelingen gedaan. En dan zijn we waar we zijn. Hè? Dat rapport wordt gepresenteerd. Ik ga er nu even in vogelvlucht doorheen. Maar dat rapport wordt uh, gepresenteerd. Maar blijkt niet alleen wat aanbevelingen te hebben. Nee, sterker nog, dat uh, rapport... dat dat uh, bepaalt zo'n beetje de hele toekomst van Ajax. En dat is niet de toekomst die Ajax zelf in, uh, in uh, gedachten heeft. Dat is even in het, uh, in het kort het verhaal. Want we gaan even naar dat rapport. Dat blijkt namelijk niet zomaar een advies te zijn. Nee, dat is een doordringend verzoek. Zeg maar. Ajax wordt het pistool op het hoofd gezet. Johan Cruijff heeft niet alleen een Rik... maar ook aan uh, onze financieel directeur Jeroen Slop... die bij de meeste gesprekken aanwezig zijn... <tieft> er... Meerdere keren opgewezen dat de adviezen voor 100% moesten worden uitgevoerd. Zo niet, en ik citeer nu uit het verslagen, wie niet kan of wil meewerken, is eruit. Dan ben je aan de beurt, want dan keert het netwerk zich tegen je. Desondanks is er besloten in het belang van Ajax de vervolggesprekken doorgang te laten vinden. En ik herinner u er nogmaals van, van al die dingen die ik zeg... zijn mails, uh, voicemails uh, en andere verslagen. Vervolgens heeft Johan Kruijf, algemeen directeur... op 10 maart een voicemail gestuurd. Ik zal daar maar heel kort op ingaan. Maar daar staat in, je krijgt van hem, hem is Rutger Koopmans... Verschillende namen die je moet honoreren. Je moet het ongeveer doen zoals wij zeggen. En dan gaat het even op in het gesprek zo verder. Het is een belachelijke situatie bij de medische staf en de scouting. En ga zo maar door. Jullie moeten meegaand zijn, anders wordt het een hele grote kolerenbende. Het zijn letterlijke citaten uit een voicemail. <tus> Rutger Koopmans heeft vervolgens een, op 18 maart een e-mail aan Van der Boog gestuurd... en daar citeer ik dan maar weer uit. Aan de technischheid, dat waren de gedachten van Cruijff... waren dat uh, Frank de Boer, Bergkamp en Jonk... is de opdracht om aan te geven met wie ze willen werken en met wie niet. Aan de directie vervolgens de taak om dit contractueel te regelen... Respectievelijk te beëindigen of te ontbinden. Johan zal in detail, het is nog steeds een citaat uit de mail van Koopmans in opdracht van Kruif, de uitvoering van de adviezen en plannen blijven monitoren, zal het technisch hart en de directie met grote raai regelmaat van adviezen blijven voorzien en gaat er daarbij nog steeds van uit dat deze geheel zullen worden uitgevoerd waarvan akte namens Johan was de ondertekening. Ja, even wat uh, namen verduidelijken. Overigens, dit de uh, Uri Koronel, de voorzitter. Rutge Koopmans, dat is die, jij noemde hem al eventjes, uh, de nieuwe manager. Ja, de zaakwarnemer van Johan Cruijff. De zaakwarnemer ja. van, uh, uh, van Johan Cruijff. We krijgen wel een inkijkje. Oude, overigens, oude bankenman, uh, overigens, man ING. uit de bankenwereld en, en uh, zakenwereld. Ja. Uh, oh. Goed, dan uh, horen we dus dat die druk enorm wordt opgevoerd. Ja. Uh, op allerlei manieren, via de voorsmeel, uh, via Rutge Koopmans en, en, en Cruijff zelf ook. Wat is er vervolgens gebeurd? Nou, daaruit blijkt wel dat Cruijff heel groot is, ook binnen Ajax. En dat, er, uh, he, dat Cruijff verder kan gaan dan wie dan ook. Want als je dit al hebt gehoord, dan denk je, weet je wat we doen? We zwaaien nog één keer, we doen een strik om alle aanbevelingen en we zeggen zoek het maar lekker uit. Maar er wordt uiteindelijk toch gezegd, oké, okay, Ajax gaat hiermee verder. Op 15 maart, even voor het verhaal is dat wel duidelijk, 15 maart pas wordt het rapport overhandigd. Zelfs de heren Boeven en Schoenaker hebben dan als lid van de klankbordgroep het rapport nog nooit gezien. Dan heeft men een dag of negen om daar eens in te kijken. Op 24 maart zijn er dan twee bijeenkomsten. Eerste uh, is een soort presentatie. Daar is Kruif niet bij. Daar zijn wel Jonk en Bergkamp ja, bij. Dus ochtends, uh, in in, in de ochtend. ochtend ja. Ja, ja. En smiddags is er dan een, een, een, een tweede bijeenkomst. Um, daar is Van de Boog bij. Daar is ook Kruif bij. En dat is de bijeenkomst waar we vorige week veel over hebben gehoord. Ja. Want daar is de boel dus inderdaad uh, ja, uh, geklapt. geklapt. Het gaat met name even over die personele consequenties. Hè. We hebben het er net al heel even over gehad. Dat Kortom, wordt verduidelijk wie eruit moet, nu, wie ja. eruit moet en wie er mag blijven. Uh, Uri Coronel vertelde daarover... en dus over die bijeenkomst op, op 24 maart vanmiddag het volgende. Wederom heeft de directie bij die bijeenkomst aangegeven... het totstandkomingsproces onbehoorlijk en onbeschaafd te vinden. Het drietal... We hebben het nu over de eerste bijeenkomst van 24 maart. Het drietal Jonk, Bergkamp en Jonkind... heeft daarbij aan de voltallige directie van Ajax... het volgende medegedeeld. In het rapport van Kruijf moet de directie... de volgende personen letterlijk de wacht aan zeggen. Jan Olde-Riekerink, Denny Vlind. en vervolgens nog zes andere jeugdtrainers... Van deze acht zouden er eventueel twee bij de jeugdtrainers in een andere rol kunnen aanblijven. De directie wordt opgedragen om contracten te beëindigen zonder enige vorm van wederhoor. In strijd met alle regels van fatsoen en fair play. Ik ga terug naar het proces. Ik ben inmiddels op 24 maart. Die dag heeft er een spreking plaatsgevonden in de middag in het overleg van... Die middag, de 24 maart, heeft de directie van Ajax aangegeven het eens te zijn... met het technisch advies van de klankbordgroep om meer individueel gericht te gaan opleiden. De directie echter blijft eindverantwoordelijk voor besluiten over personeel en beleid. Zo werkt dat bij Ajax, zo werkt dat bij elke organisatie of bedrijf... Zo is dat vastgelegd in de statuten. Ik citeer nu uit het verslag van het gesprek van die bijeenkomst. Het verslag is opgesteld door Jeroen Slob. Citaat 1. Waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan... om een oordeel over dit rapport te hebben? Het is slikken of wegwezen of het worden grote vechtpartij. Citaat 2. Deze directie bepaalt niet wie er mogen blijven. Anders is het bonje. Het bestuur gaat niet bepalen wie wel of niet blijft. Citaat 3, met toestemming van Jan Older Riekering. Over Jan Older Riekering zegt hij... Hij heeft geen vinger in de pap meer. Bied hem Cape Town of Almere aan. Hij doet niet wat ik wil. Citaat 4, met toestemming van Danny Blind... Hij is niet recht door zee, niet te vertrouwen en geen enkele functie heeft hij naar tevredenheid uitgevoerd. Hij heeft compleet gefaald. Citaat, waar ben ik? Vier, vijf. Deze en anderen moeten eruit en wel morgen. Meteen en niet wachten. Doorpakken is het devies. Zo. Of u me even wil uitvoeren. Goeie genade. Uh, zullen we die citaten even doornemen? Ja. Uh, De eerste... Uh, waar uh, heb je het moed vandaan? Het wordt slikken of wegwezen. Als je daar achter zit Kruijf... dan geloof je het gewoon niet dat hij het gezegd heeft. Nee, nou blijkt, daar gaan we straks ook nog wel eventjes naar luisteren... dat Johan Kruijf natuurlijk bij eerdere pogingen om macht te vergaren in, in Amsterdam... ook wel wat taal heeft gebezigd waar wij nooit iets van hebben gehoord. Maar um, het lijkt erop alsof de duivel is losgekomen in het kamp Kruijf. Want niet alleen Kruijf is uh, in onze ogen zichzelf niet. Dat geldt ook hè, voor de heren Bergkamp en Jonk... die wij uh, kennen um, als, als rustige, bedeesde mensen... Uh, met altijd wel overwogen zinnen... Die vorige week natuurlijk na het klappen van, uh, van het gesprek ook stonden te blazen en, en zichzelf niet waren. Het lijkt erop alsof er ja, een soort goeroe, en het, het, nogmaals ik zeg dit op persoonlijke titel, maar het lijkt erop dat misschien wel de nieuwe zaakwaarnemer van, van Johan Kruijff hier een rol in speelt. Ja. Die uh, ja, waarschijnlijk deze mensen uh, op een of andere manier gek maakt en ze drijft tot het bezigen van taal die helemaal niet past in, in, in deze gang van zaken. Het geeft overigens wel aan hoe serieus het ze is. Hè? En, en hoe, het, het, het gaat niet, al lang niet meer om een dichtgetimmerd technisch advies, zoals meneer Koopmans onder meer via Twitter wil laten weten. Het gaat gewoon om een pure machtsovername. Wij bepalen, jullie mogen blijven zitten als marionetten van de kruifgroep. En als je dat niet wil, dan heb je een levensgroot probleem. Hey, even in het kader daarvan gaan we zo door. Nog even deze. Moet je deze. Als die van de boog niet doet wat, jij, wat ik wil en jij steunt dan gaan jullie er allemaal aan. En dan schrijf ik jullie kapot. Ja. Zegt Johan Cruijff, als hij op bezoek is... het is even onduidelijk wie van de twee het zegt... Dit, dit wordt gezegd, Kuif en Koopmans ik... zijn samen bij Coronel... thuis op de koffie om te praten over de toekomst van Ajax. Ja. En dan wordt dit gezegd. Nou ja, en als je dan ja. eens kijkt wat er allemaal geschreven is... over Van der Boog, over Coronel... dan is wel duidelijk dat het uh, serieus is. Maar dit is vieze straatvechterij. Dit is, dit is ja... ja. Weet je, en dan, dan, dan vraag je je ook af, waarom moet Danny Blind nou per se weg? He? Waarom moet Danny Blind weg? Daarom... Ja, omdat, nou, omdat Ik, ik uh, heb net een citaat gehoord dat hij heeft gefaald, niet recht door zee is en uh, gewoon niet capabel nee Danny Blind heeft uh, een aantal keren een slecht nieuwsgesprek uh, gehad met, met Brian Roy, een van uh, de lievelingetjes van Johan Cruijff. En dat wordt hem verweten. Dat is ongetwijfeld een van... Dat is, dat is, dat is overzeker, maar dat is een van de redenen. Maar dat is wel de reden waarom ik uh, uh, Blind geen goed meer kan doen binnen, binnen Ajax. Ook Jan Olderiekrink heeft het een keer gewaagd om wat uh, uh, beschermelingetjes van Cruyff uh, als hoofdopleidingen kritisch aan te pakken. Om daar slechte beoordelingsgesprekken mee te hebben. Om ze te degraderen. Daar worden deze mensen nu voor gestraft. En ook natuurlijk omdat ze een andere lijn volgen. ik Blind niet, maar Olderiekrink wel. Want die heeft een, een lijn uitgezet waarin hij denkt verder te kunnen komen. Maar je kunt, ja, het, he, er, zit, er zit heel veel persoonlijke rancune in. Heel veel persoonlijke rancune ik moet je want we kunnen maar... Uh, Joep Schreuder, die staat dat, nu bij jou in de zetel ter beschikking gesteld, hè, de ja. drie. En nu? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb er niks met de organisatie in de club te maken. Dus ik, uh, ik weet het niet. Ja, ik vind het alleen jammer dat ze weg zijn. Want de in dit geval is toch ook een lid En als die weglopen is, natuurlijk natuurlijk nooit leuk. Maar het betekent toch dat er drie nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden... en we dachten dat de ledenraad daarmee zou komen? Is dat zo? Nee, dat is hun probleem. Wij zitten niet in de ledenraad. En het en is uh, dus hun... Uh, hun uh, hun probleem, laten we het zo maar noemen. Ten eerste ga ik er niet over, want ik, ik zit niet in de ledenraad. Nee. Ik mag wel meeluisteren, maar ik heb daar geen enkele, geen enkele stem. Dus ik, ik weet ook niet hoe dat stas, uh, statutair heet. Het, nee, nee, nee. Hoe dat moet gebeuren, ik heb geen idee. Heb je nou net alleen geluisterd of ook je woord genomen? Nou, wij hebben een presentatie gegeven. of Ruben, we hebben een presentatie ja. gegeven van, uh, van de dingen die we willen doen. En ja, er was iedereen enthousiast over. Ja. Er is uh, best wel geschokt gereageerd op datgene wat coronel heeft verteld. En ik schrok er ook wel van, want dat wat kennen wij helemaal is. niet. Nou, de manier waarop uh, coronel bejegend is door jullie. Door de manier van ja, je moet wel naar ons luisteren, want anders, uh, anders gaat het niet zo. Wat, wat kun je daarop. Ja, ik heb het wel een paar jaar, denk ik. Ja. Aardige jongen staat er niet, hij ook, bescheiden. Ik ben misschien wat minder bescheiden, maar wij, wij gebruiken dat totaal niet. Maar wat wel zo is, als wij verstand van een bepaalde materie hebben... dan moet dat gebeuren. Dus in dit geval... Uh, als iemand zegt, we gaan dat, en dat veranderen. Zelfs als een trainer, dan moet je je eigen elftal opstellen. Mm -hmm. Je wil je zin doordrijven? willen je nee, wil je, je zin... zin doordrijven. ijs gaat niet goed, dus je weet je we zin doordrijven. We proberen dingen te veranderen. Tot slot, is een moeilijke vraag daarover, maar ik stel hem toch. Uh, je moet met ons meewerken, anders gaat het niet door. Dat soort teksten zijn allemaal door Coronel, die zijn ook gedocumenteerd, dat zijn dingen die opgenomen zijn. Dat is allemaal bekend, zojuist Johan. Dus de manier waarop schokt een beetje mensen hoe dat gaat. Nou, het lijkt mij tenminste dat wij, ten eerste zijn wij geen uh, Wij gaan nooit zomaar mensen om. Nee. Helemaal niet zelfs in de kleedkamer, niet zelf als gaat. Het is altijd eerlijk recht, recht door zee. En uh, dat, is, uh, dat is toen ook gebeurd. Wij... wij we hebben het niet dit soort taal, maar het is wel zo, wat ik dus net zeg... als wij dus een plan maken, dan moet het wel uitgevoerd worden... door degene die het plan maakt. Ja. En dan kan niet iemand zeggen, ja, weet je, dan gaan we een stukje weg... en dan gooien we het bij. Nee, het is het plan of het is het plan niet. Zal ik even naar de twee... Ja, hier? heel graag zullen. Want uh, hoe staat het er nu precies voor? Wat kun jij nou vertellen, Dennis, Wim, na deze avond... hoe het er nu voor staat met het plan, het hervormingsplan... wat jullie willen doorvoeren? Nou, we hebben vanavond alleen weer ons plan gepresenteerd... voor de zoveelste keer. En dat was voor heel veel mensen nog, uh, nog niet duidelijk. Dus er kwamen heel veel goede, zinnige vragen uit. Dus ik vond het een hele zinvolle discussie. Ja? Ja. Reacties uit de zaal? Nou, gewoon positief. Het is een, uh, een inhoudelijk voetbalverhaal. En uh, ja, als, als, je dat, uh, als je dat met warmte vertelt, dan wordt het ook ontvangen met warmte. En dat, dat hebben we wel gemerkt vanavond. Dat ze, ja, dat ze er toch wel enthousiast over zijn. Oh, in het algemeen er is er nog een beetje onduidelijkheid. We dachten, duidelijkheid krijgen vandaag. Hoe nu verder? Dat is wat wij willen weten. Ajax speelt zondag tegen Heracles. Ko ik weet niet of je kon kijken. Nu nee, moeten ze winnen, nee, want ik moet morgen gewoon weer weg. Okay. Maar, goed, nee, maar uh... hoe zie jij je plan nu voor je de komende weken? Geen idee. Ik heb idee. Er schijnt nu dus geen, geen, uh, wel of geen bestuur. Ik weet het, ik, ik, maar dat soort dingen ben ik niet te hoog. Ik, ik, ik moet ik zeggen, dat verdiep ik me ook niet. Ik dacht alleen dat jij ook wel, je zei ook, anders verliezen weer een jaar dat het snel moet gebeuren. Ja, nee, ja, goed, maar dat weten ze. Dat, het moet snel gebeuren. We hebben, we, hebben, we hebben toen die tijd dat het begon, een beetje, die, die week van Madrid gaat. En we hebben nu pas geleden die week tegen die Russen gehad. Mm. Ja, het is duidelijk dat het moet gebeuren. Wij zijn er klaar voor. Oké, okay. dankjewel. Hou ik het even hierbij. Ga maar terug naar het studio. Okay. Dankjewel. Johan. Johan Cruijff van stad uh, met uh, Dennis Bergkamp en uh, Wim Jonk erbij. Joep Schreuder, onze man uh, ter plekke. Een paar dingen die hij heeft gezegd. Hij gebruikt dat soort taal helemaal niet. Nee, maar um, hij heeft nu de pech dat het wel uh, niet alleen gedocumenteerd is... maar ik weet niet of Joep het ook zei, het is ook opgenomen. Ja. Die voicemail waar wij het over hadden, ja. die, die staat op een, op een band. Dus dat valt moeilijk te ontkennen waar die eigenlijk een beetje naartoe gaat. is. Nee, ik was het niet. Het was ook Dennis niet. Het was ook Wim niet... Maar het was misschien wel. Ja. De zaakwaarnemer die, maar die dan deze het in taal in ieder geval heeft... Het, geroepen... kamp, het kamp Kruif. Dus ja. de... weet, je, weet je wat nu het vervelende is? Dat is het nadeel eigenlijk van wat, het, wat kamp Kruif meemaakt. Het gaat niet meer over het inhoudelijke plan. Het gaat om de manier waarop. Ja. En uiteindelijk is dat ook de manier waarop het plan strandt. Want uiteindelijk heeft eh, Coronel, dat hebben we niet laten horen... wel gezegd vanmiddag dat er natuurlijk de aanbevelingen die erin staan... daar is Ajax het hartstikke mee eens. Ja. En, en, en, en de, de, de ontplooien in, in de jeugdopleiding, daar wil Ajax best aan. Het gaat om de personele consequenties die eraan hangen en die Ajax niet wil uitvoeren... ook al omdat het financiële consequenties heeft. Maar ik vond dat hij hier niet heel erg goed... en dan gaan we even terug naar Jon Kruijff dat hij hier in zijn ontkenning er niet heel erg sterk uitkwam. Nee, maar eerst probeerde hij een beetje te ontkennen over dat plan... dat, dat je dat moest doordrukken, dat hij dat zo had willen doordrukken. Zo moet ik ja. het eigenlijk formuleren. En uiteindelijk zei hij gewoon... Ja, als je een plan neerlegt, dan moet de maker van het plan het ook uitvoeren. Dus nou ja, eigenlijk had hij gewoon ja kunnen zeggen. En daarmee kun je het woord advies dus weghalen. Dit is gewoon een... Uh, ja, dit is uh, slikken of stikken. Slikken. Zoals uh, Uri Cornel dat al eerder heeft, uh, heeft gezegd. Ja. En ik, ja, ik vrees met groot vrezen dat Ajax uiteindelijk aan deze aanbevelingen niets gaat hebben. Want ja, Of, of er gaat nu een totale paleisrevolutie plaatsvinden. Voor alle duidelijkheid, uh, er verandert voor ons nog niks, hè? Er verandert voor ons nog niks. Ajax is niet stuurloos, mocht u dat denken, want de bestuursleden blijven gewoon zitten. Ze hebben slechts hun vertrek aangekondigd en eigenlijk heel zwart-wit gezegd van, nou ja, ledenraad, zoek voor ons opvolgers. Dan zullen wij weggaan, omdat wij de impasse waarin we terecht zijn gekomen, daar, daar, daar willen we niet aan. Wij geven Ajax, de club Ajax, de ruimte om dan toch naar eigen inzicht van de ledenraad de plannen uit te voeren. Wij doen een stap terug, maar blijven wel aan tot die opvolgers gevonden zijn. Dat geldt Uiteindelijk ook voor de, voor de Raad van Commissarissen. Want de drie mensen die in het bestuur zitten van Ajax... vormen ook uh, een, een driemanschap in de Raad van Commissarissen. Aangevuld met nog twee commissarissen. Die overigens ook hun functie ter beschikking hebben gesteld. Dus wat er nu moet gebeuren... de ledenraad van Ajax, nog altijd bij je heen, moet drie opvolgers vinden. Dat zijn dan ook drie nieuwe commissarissen. En vervolgens komt er uit uh, alle... Aandeelhouders van Ajax komen er nog twee nieuwe commissarissen. Ja, goed. En dat zou dan eventueel weer consequenties kunnen hebben voor, uh, voor de algemene directeur. Dan kom ik zo even terug. Ik vroeg even naar Joop Krant. Dat is, ja. ook een, dat is een ander bestuurslid. Die was ook bij die persconferentie aanwezig. En die haalde ook opvallend veel uit naar Joon Cruijff. Als u zegt, voel je dat je positie. en daarmee ook de belangen van de club zijn ondermijnd. dan is mijn antwoord ja. Ik denk dat. En nogmaals, ik sluit me aan bij de woorden van Uri. Ik ga ervan uit dat niet iemand hier naartoe komt... met het doelbewuste plan om iets te ondermijnen in negatieve zin. Dat dicht ik echt niemand toe, ook kruift niet. Maar zijn manier van optreden, en het is denk ik ook niet de eerste keer... Die, eh, waarin dat zo ervaren wordt, ook niet binnen Ajax... is een wijze van optreden die, laat ik het vriendelijk zeggen... door roeien en ruiten, zeiden we vroeger altijd gaat. En dat laat een hoop Spaanders vallen, en dat maakt een hoop ruiten kapot. Met dat enige doel, dat is dan die, wat u dan noemt, die genialiteit van hem. Nou, ik ben misschien uh, wat bescheidener dan hij. Ik heb die genialiteit niet op alle terreinen kunnen ontdekken. Ook weer zo'n uh, pijl die richting uh, Kruif ja. wordt gestuurd. Ik heb een beetje de indruk, dat weet jij beter dan ik... dat de zaak een beetje in de publieke opinie begint te kantelen. Nou ja, da da dat is natuurlijk wel de reden. Um, want jij bedoelt daarmee dat Kruijf eigenlijk altijd de publieke opinie achter ja, zich heeft ja, gehad. Precies. Nou ja, dat is de reden ook waarom colonel natuurlijk zo, uh, zo uitvoerig vandaag ingaat op deze materie... en precies vertelt wat er allemaal gebeurd is. Omdat dat bij Ajax het gevoel er ook is natuurlijk. En er staat een mediablok achter de Amsterdamse club, laat dat duidelijk zijn. En um, ja, er is natuurlijk van alles aan gedaan om met name de directie en bestuur van Ajax... Uh, een hoek in te drukken en dat allemaal ter faveur van de groep Kruijf. Vandaar deze. En openheid. Hè? Want, want hier gaat een, een groot deel van uh, de Nederlanders van schrikken. Hè? Van, van, van dit taalgebruik in de manier waarop dit uh, de club door de strot wordt geduwd. En zo probeert men, ja, dat is terecht, een, een, een, een kanteling te bewerkstelligen. En dat doet eigenlijk deze Joop Krant, medebestuurslid. Want er zijn, even voor alle duidelijkheid, drie bestuursleden. Uri Cornel is de voorzitter, Joop Krant is er één. En uh, de heer Van Eijden, uh, wiens voornaam mij nu even ontschiet, maar die. Uh, Niet Arie? Maar Cor, die andere Cor, Cor van Eijden. Cor van, Cor van ja, ja. En uh, uh, de, de, de, goed. Die Joop Krant is dus een van, van deze. Loopt al jaren bij de club rond. En zegt eigenlijk: ja, geniale voetballer, eh, geniale trainer. Maar zakelijk gezien eh, en, en menselijk gezien niet heel geniaal. Dat zegt hij eigenlijk. En ja, daarmee eh, geeft hij erg veel weer. Dat is een, een goede uitspraak van deze man. Ja, waar Kruif waar de wind mee had, zitten we dan nu in een wild stilte of heeft hij de wind al een beetje tegen? Hij heeft nu de wind wel een beetje tegen. Maar uh, er is natuurlijk wel één groot verschil. We hebben, het, we hebben het vanmiddag ook wel even over gehad. Er zijn natuurlijk eerdere uh, pogingen geweest van, van Johan Cruijff... om een deur op een kier te krijgen en uh, technische adviezen te geven. Wat er negen van de tien keer dus gebeurd is... is dat er uiteindelijk geen steun meer was voor hem... en dat hij met al zijn plannetjes weer terzijde ging. Hij heeft het wat dat betreft nu natuurlijk aardig dichtgetimmerd. Hè? Er werd een paar uh, maanden geleden gezegd... Ja, waarom moet Cruijff nou ineens al die oud-voetballers in die ledenraad hebben? Waar is dat nou toch voor nodig? Nou, ja, dat blijkt dus vanaf. ...waarom dat nodig is, want uiteindelijk heeft hij daarin uh, de steun nodig... ...om de volgende stap te kunnen zetten, want de ledenraad is nu nog altijd bijeen. ...om natuurlijk te proberen zo snel mogelijk aan het einde van deze impasse te komen. Want voor alle duidelijkheid, als de ledenraad vanavond drie opvolgers vindt... ...kunnen die zo snel mogelijk benoemd worden en kan men dus verder met het, uh, met het bestuur in elk geval... ...en kunnen de heren Coronel, uh, uh, Krant en Van Eijden terzijde... En dat, die houden tot nu toe namelijk ook de dekking op voor de directie. De directie blijft namelijk ook gewoon aan. En blijft ook gewoon financieel verantwoordelijk. Dus er verandert op dit moment niets. Dus als Cruijff zijn plannen wil doordrukken, dat gaat niet meer met deze mensen. Dan moeten er zo snel mogelijk nieuwe bewindvoerders komen. En daar zal nu uitgebreid over gesproken zijn. Cruijff heeft dat plan gemaakt. Maar de ledenraad moet uiteindelijk met een voorstel komen van ja wie, wie gaan wij voordragen. Als dat niet lukt vanavond, dan moet er een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven. Want dan moet de ledenraad in zijn geheel bijeenkomen. En dat moet dan binnen een termijn van 42... Uh, da, daar heeft men minstens 42 dagen de tijd voor... Om dat, uh, om dat uit te schrijven. Omdat mensen de gelegenheid moeten krijgen om op tijd te komen... ervan uh, op de hoogte te zijn dat die, dat die vergadering er is. Dus daar zit dan statutair weer een aantal dagen aan vast. Ja. Maar als het vanavond opgelost kan worden... dan zal men dat natuurlijk lief zijn. Maar de directie blijft dus ook. Ik zie Rick van der Boog. Ja, de, uh, Rick van der Boog, de naam valt, uh, die kan alleen... Weggestuurd worden door de Raad van Commissarissen. Uh, dus de volgorde is: eerst een nieuwe directie, nieuwe Raad van Commissarissen. En dan het liefst de kruifadepten. Zodat ze Rick van de Bogen. Nee, de directie blijft, blijft in wezen gewoon weg. Het gaat nu om de top. hè? Dus, dus eerst een nieuw bestuur. Dan heb je ook nieuwe commissarissen. Dan heb Precies. je er vast drie. Uh, nou ja, en, en dan als dat drie mensen zijn die, die inderdaad de lijn kruif aanhangen, uh, dan zal er vanuit de Raad van Commissarissen worden gezegd, we gaan dit plan uitvoeren. Ja. Met alle voorwaarden die we net genoemd hebben, ja, dan zegt Rick van der Boog, uh, daar gaan we natuurlijk niet aan beginnen. Stap die directie op en kan die Raad van Commissarissen weer een nieuwe directie benoemen. Ja. En dat zullen dan uiteindelijk ook adepten zijn van het, ja. van het plan. Nou, Rick van der Boog, de algemene directeur, hebben we ook even gesproken. Hij wilde niet veel zeggen, maar dit was zijn reactie. Ik denk dat het jammer is voor Ajax dat dit soort dingen weer moeten gebeuren. Het gaat namelijk alweer een week of anderhalf niet over voetbal. Terwijl je met Ajax, als je kijkt naar het afgelopen jaar... waar al heel veel dingen gebeurd zijn... maar dat je, je staat in de finale van een beker. Je, nou ja, ik, ik ga nog niet op je vergooit een week geleden het kampioenschap... maar in ieder geval hebben we het ons erg lastig gemaakt. Uh, tot twee weken terug zit je nog in de Europa Cup. We hebben Champions League gespeeld. Uh, ten opzichte van een verliesgevende... ja, vorig jaar gaan we dit jaar toch... Uh, in ieder geval heel erg de goede kant op. Uh, we hebben vandaag de, de, de hal helemaal de lucht in uh, zien gaan. Er gebeuren zoveel goede dingen. Ik wil weer over voetbal kunnen praten. En de energie die je besteedt aan dit soort processen is jammer. En dat is vanavond tot de conclusie gekomen. En dan zeg ik, morgen is gewoon met het nieuwe beleid en lekker verder gaan. Hoe zit jij zelf in elkaar? Hoe, hoe lang kan jij dit volhouden? De druk, ja, die immense druk. Ja, volgens dus... mij heeft Oerie het al gezegd, Joep. Kijk, dit, de, de druk van het bedrijf is prima. Dat hoort erbij. Ja, klopt. Nee, de druk van het bedrijf is prima. Dit zijn dingen die gaan... Dit is buiten Het moet ook afgelopen zijn. Gewoon lekker aan het werk, man. Ja. Lekker aan het werk, zegt hij. Ik zou het niet zo lekker vinden, allemaal. Volgens mij gaat hij helemaal niet zo lekker aan het werk. Nee, het zit natuurlijk gewoon zo klem als wat. En, maar heel belangrijk dus wat er, wat er vanavond nog, ja. uh, nog gebeurt. Maar de conclusie is wel, en daarmee sluiten we dan echt af... dat uh, we hebben vandaag een inkijkje gekregen in, uh, in deze procedure. En dat is een uh, buitengewoon verrassend inkijkje geweest, waarin voor mij in elk geval de rol van Ajax in een heel ander daglicht is komen te staan. En ook die van het kampkruif. Ja. En Uri Coronel? Wat doet hij? Ik ben, uh, ik ben klaar ermee. En weet je wat ik ga doen? Ik ga naar huis. Heren! Wel thuis. Hoi. Wagley en crazy. Sport kort. De wielrenner Lieve Westra heeft de leiding genomen in de driedaagse De Pannen. De renner van Vakant Soleil finishte in de eerste grote groep... en André Greipel, de leider na de eerste dag, liep zijn achterstand op. De rit werd in de sprint gewonnen door Dennis Galimzianov uit Rusland. De Belg Bert de Bakker is in het klassement tweede in dezelfde tijd als Westra. Morgen eindigt de driedaagse met een rit rond De Pannen en een tijdrit. Op het masters toernooi in Miami blijven de toptennissers goed presteren. Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer gingen zonder setverlies door naar de kwartfinales. Voor de Argentijn Juan Martín del Potro viel Hij verloor van Marty Fish uit Amerika. En wereldkampioen Schaken Viswanathan Anand heeft een opmerkelijke nederlaag geleden. Die Indiër werd op het toernooi in Tashkent verslagen door de pas tienjarige... ik herhaal, door de pas tienjarige Temur Igonin. Niet helemaal de eerste de beste, want uh, Igonin is Aziatisch jeugdkampioen... en wordt gezien als wonderkind. En Anand is toch al niet in beste te doen... want eerder in het toernooi verloor hij ook al van de Oezbeekse juniorenkampioenen. Om vijf over half elf gaan we naar Tim Steens. Praten over hockey. Pinoké, Amsterdam. Is de wedstrijd nog bezig, Tim, of zijn ze klaar? Nee, is al lang afgelopen, Robert. Oh, Tien uur was al afgelopen. Ja. Maar wat een volledig programma vanavond. Eerst even de uitslagen. Oranje-Zwart Tilburg het 5-1. Met bij Oranje-Zwart twee doelpunten van Mink van der Weerde. SCC Lara, toch een kleine verrassing. 3-2 voor SCC Met twee goals in de slotfase van Pedro Ibarra. Strafkornerkanon van SCSC. HG Bloemendaal 0-2. Pinoké Amsterdam 2-5. Daar waren we zelf bij. Praten we straks even over. Dan Kampong 3-3 en Rotterdam-HDM werd 2-1. Ja, ik praat even over die wedstrijd Pinoké Amsterdam met Alison Ennen, de assistent uh, van uh, Amsterdam. Ja, Alison, was wel duidelijk vandaag. Het ging om wie uh, de vierde plaats zou innemen, jullie of Pinoké. Maar uh, ja, die 5-2 was duidelijk, hè? Ja, ik vond ons in de eerste helft uh, veel beter dan uh, Pinoké En in de tweede helft hebben we goed gecontroleerd gespeeld. Dus het was wel duidelijk vandaag. Afgelopen zondag hebben jullie met 9-2 gewonnen van Den Bosch. Daarvoor drie keer verloren. Uh, was er paniek in de tent? Nee, helemaal niet. We wisten dat we met een uh, moeilijke reeks van wedstrijden zouden beginnen. En we wisten ook dat de, de, deze, deze zeven wedstrijden zijn de allerbelangrijkste. En die zeven wedstrijden moeten we winnen. Als we even één man eruit halen vanavond, Santi Freixa, de Spanjaard. Erg goed in de eerste helft. En hij was nog een beetje ziek ook, begreep ik. Ja, Santi lag drie dagen in bed en vanavond gewoon uit zijn bed gekropen om te spelen. En speelde echt waanzinnig vanavond. Maar ja, ook iedereen heeft vanavond een hele goede wedstrijd gespeeld. En dat is het mooie aan de reeks de laatste twee wedstrijden. Dat iedereen heel goed speelt. En dat hebben wij nodig. Ja, want Amsterdam kan heel goed spelen, maar ook, ook ja, niet echt goed. Hè? Ze moeten goed in hun vel zitten, daar kunnen ze echt iedereen aan. Nou, ze moeten een beetje uitstralen dat ze willen winnen en uh, energie insteken om te winnen. En uh, als ze dat doen, dan zijn, zijn we erg goed. Als we dat niet doen, zijn we dan uh, ook niet zo goed. Ja, als we naar de stand kijken, u staan nu vier punten voor op Pinoquet. Ja, die playoffs moeten eigenlijk binnen zijn hè, met nog vijf wedstrijden te spelen. Wij gaan wedstrijd voor wedstrijd. Uh, we, we moeten zondag uh, dan uh, overnieuw spelen en uh, zorgen we die wedstrijd winnen en dan, uh, dan zien we wel. Oké, okay, in ieder geval vandaag een mooie overwinning op uh, Pinoquet. Kijken we even tot slot naar de stand. Uh, ja, bovenin weinig veranderd. Bloemenau blijft aan kop met 41 punten. Dan oranje-zwart met 40. Rotterdam is derde met 36. En Amsterdam is mooi vierde nu met 34 punten. Dan een gaatje van vier punten naar Pinoké. Die staan op 30 punten. Onderaan ook niks veranderd. Op de tiende plaatsen Den Bosch met 16 punten. Elfde Tilburg met 7 punten. En twaalfde de laatste HDM. En die laatste twee ploegen. Die gaan samen uitmaken wie er de rechtstreeks degradeert Of wie de play-outs moet spelen. Tim Steens van Stad, vanuit Amsterdam. Ik wil even dat wij over een kleine tien minuten hopen... John Jaka aan de lijn te krijgen, de oud-voorzitter van Ajax. Die ongetwijfeld een soort déjà-vu-gevoel moet hebben gehad... toen hij alles hoorde wat er allemaal vanavond is gebeurd in de arena. Dat straks. Eerst even naar een uh, gigantisch evenement in uh, het oosten van de wereld. India heeft uh, zich ten koste van Pakistan geplaatst... voor de finale van het wereldkampioenschap cricket. De aardsrivaal in India werd de met 29 runs uh, verslagen. Aan de telefoon is Cricket International Pieter Selaar. Goedenavond, Pieter. Goedenavond. Ja, uh, afgelopen zaterdag was je te gast bij uh, Langs de Lijn toen... Zet je al enthousiast cool. te vertellen over uh, die geweldige sport die in vele harten van Nederlanders is gesloten, denk ik ongetwijfeld. Cool. Mede dankzij dit WK. Je hebt naar de halffinale gekeken. Zeker weten. Uh, er werd heel veel over gesproken. De verwachtingen waren heel hoog gespannen. Uh, is het een mooie wedstrijd geworden? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, als je kijkt uh, naar cricket of voetbalwedstrijden of hockeywedstrijden, dat maakt allemaal niet uit. Uh, als er veel fouten worden gemaakt, dan heb je meestal de mooiste wedstrijden. En dit was een wedstrijd waarin uh, niet het beste cricket van de wereld werd gespeeld... maar dat maakt het uh, des te spannender, denk ik. Ja, want? Geef eens een voorbeeld. Wat was een grote fight nou ja, bijvoorbeeld? Hij had, uh, de, de batsman van uh, India, Tendulkar, die, uh, die de 85 maakt. Maar we ondertussen wel uh, vier, vier vangen gemist worden terwijl hij aan het slaan was. Nou ja, En dan uh, op die manier... Um, Liet Pakistan-India uh, in de wedstrijd komen of blijven wat dat betreft. En uh, ja, dat heeft Pakistan aan het einde wel een beetje de das omgedaan. Ja, want die ten dulke, vooral duidelijk, duidelijkheid, is een held, hè? Ja, dat is, nou ja, een held, het is een god daar. Ja, ja, dus kru Kruif maar dan in het 100kwadraat, zoiets dergelijks. Uh... Ja, nou ja, en dan, ja, ja dan ja. een stuk, stuk erg. Hij wordt in ieder geval aanbeden. Kruif wordt hier nog uh, af en toe bij radioshows belachelijk maken. En dan kan je vertellen dat ze daar, dat, uh, dat doen ze daar niet in ieder geval. Nee. Um, uiteindelijk een terechte winnaar, denk je, India? Um, ja, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, India is uh, denk ik uh, iets beter gepresteerd over het hele toernooi dan Pakistan, denk ik. En daarbij uh, is het sowieso mooi voor het toernooi dat uh, India thuis uh, de finale mag gaan spelen. Ja. Dus da daarom zeg ik niet dat het verdiend is, maar ik denk wel dat je een leukere finale hebt. Hadden jullie niet ook tegen India gespeeld? Blijven ook tegen India gespeeld. Ja, En is toen je dit terugzag? Had je toen zoiets van, nou, we hebben het eigenlijk niet zo slecht gedaan? Of uh, wat voor gevoel had je erbij? Uh, wat voor gevoel had ik erbij? Nou ja, um, nou, hadden wij het niet zo slecht gedaan. Ik denk dat wij een redelijke prestatie hebben geleverd tegen India. Um, maar dat, ja, dat, ik denk dat deze wedstrijd. bedoel, wij bij ons is de wedstrijd niet zo dichtbij gekomen als vandaag. Dus om nou te zeggen dat wij het net zo goed hadden gedaan of iets in die zin niet. Um, ja, ik denk wel dat als je dit zo ziet, dan dat is toch wel waarvoor het als cricket het doet. Dat uh, 40.000 man uitverkocht stadion dat, uh, ja, en de gekheid die daar omheen speelt, dat is toch wel heel mooi om, uh, om te zien in ieder geval. Ja, want jij hebt het meegemaakt. Was het ook uitverkocht in die wedstrijd uh, die jullie speelden? Ja, zo goed als. Alleen dan telt mee dat, dat Nederland zelf wel speelt in plaats van het Pakistan zelf. Want ja, hm. de rivaliteit tussen die twee landen, dat is... Uh, Iets wat hier is bij ons ongekend is, wij denken dat we rivaliteit hebben met, uh, met de Duitsers of met de Belgen. Maar nou ja, dat is daar. Dat is gewoon bijna wel bijna wel letterlijk oorlog tussen die twee landen. En uh, nou ja, er komt een kabaal van het, uh, van, van de tribunes af. Dat. Uh, nou ja, tegen ons was het al hard, maar ik denk dat het daar misschien nog wel drie keer zo hard was. Ja. Overigens kan het ook verbroederend werken, hè? want de regeringen hebben toen nadering gezocht. Ik geloof dat er zelfs uh, gevangenen zijn vrijgelaten in <laughs> het kader van deze wedstrijd. Uh, de, de, de, ja, ik bedoel, het, het kan dus ook anders lopen. Wat ja. ons er wel op de redactie opviel, ik weet niet of jou dat ook is opgevallen bij uh, de uitzending. Jij hebt gevolgd dat tegen het einde dreigt het zelfs een beetje in slaap te sukkelen. Het, het, het werd zo doods, terwijl, je, terwijl de, de, de, de wedstrijd ging naar een soort van ontknopingen We hadden zoiets van, ja, het gaat als een nachtkaars uit, lijkt het wel. Ja, dat, dat had ik in principe ook. Ik bedoel, als ik de laatste... Ja, inderdaad, het slot van de wedstrijd zag... dat het dat, dat, dat, ja, eigenlijk naar een ultieme climax kon gaan... Dat, uh, Pakistan maakte het heel spannend. Het is, uh, die die deden het gewoon heel goed. En op een gegeven moment verloren ze het gewoon een beetje... een beetje het koele het, het hoofd. En dat is wel een beetje... Dat was heel jammer van zo'n mooie wedstrijd, weet je wel. Dat je helemaal aan het eind um, ja, toch een beetje een, een anti-climax krijgt, wat uh, misschien nog wel spannender had kunnen worden. En wat je zegt, dat het als een nachtkaars uitging, dat, uh, ja, dat, dat, dat klopt, dat uh, ben ik met je eens. Ja. Ja, want, ik de, want ik denk als Pakistan het iets slimmer had gespeeld, dat ze zeker, uh, zeker hadden kunnen winnen. Ja. Goed, en dan gaan ze ook nog all-out. Oftewel, alle slagmensen worden uitgevangen. Of wat dan ook. Maar goed, dat lijkt me... Is dat een beetje een vernedering als dat gebeurt? Is Dat een extra nekslag wellicht? Vernedering wil ik niet zeggen. Het zegt wel dat de tegenpartij een stuk beter... of een stuk... de tegenpartij echt beter is. Dus ja, om nou te zeggen dat paars dan is afgemaakt... dat wil ik niet zeggen. Maar ja, dat ze all-out zijn gegaan... dat was in ieder geval niet... Dat had de wedstrijd niet verdiend, laat ik het zo nou, zeggen. Ze hadden het liever niet gezien. Nee, <laughs> nee, nee. Kan ik me voorstellen. Zeg, zaterdag is de uh, finale in, uh, in Mumbai. Uh, Sri Lanka is dan de tegenstander. Die hebben al hun wedstrijden volgens mij in Sri Lanka gespeeld. Hè? Klopt dat? Dat klopt. Ja, waarom? Dat, ik denk dat dat zo met de loading te maken had. Of gewoon, uh, gewoon zorgen dat Sri Lanka thuisvoordeel had. Maar inderdaad, die hebben nog niet in India gespeeld. Dus dat uh, zal voor hen ook wel net iets anders zijn. Ja, word een, een, dat wordt een factor, denk je. Uh, nou ja, India heeft in ieder geval voordeel van En het zou, als het omgekeerd zou zijn, zijn, Sri Lanka's in eigen huis een stuk sterker dan buitenshuis, zeg maar. Ja. Uh, zeg ik niet dat tussen die twee landen veel verschil is. Maar uh, het, het, het thuispubliek van India dat zal sowieso een uh, steunende factor zijn voor India. Ja. Mooi, hè, al die aandacht voor cricket, vind je? Niet? Ja, ik vind het wel geinig. Dat <laughs> kan ik me wel voorstellen. Het zo vaak. Ja. Wanneer is er weer een aardig toernooi in Nederland waar de liefhebbers naartoe kunnen? Uh, een aardig toernooi. Wij spelen uh, in de Engelse uh, profcompetitie mee. Dat is de uh, Clydesdale Bank voor competitie. En daar uh, spelen wij zes, uh, zes thuiswedstrijden. Ja, oké. Okay. Dus, dus uh, als we echt uh, cricket willen zien um, op uh, jouw niveau... dan moeten we dus naar Engeland, begrijp ik. Klopt. Ja. Goed, nou dankjewel. En veel plezier bij de finale, hè, zaterdag. Ja, dat gaat, uh, gaat gewoon lukken. Dat denk ik ook wel. Cricket International. Pieter Selaar was dat. Voetbal vandaag. Volker de Haan stopt na dit seizoen als trainer van Ajax Cape Town. De Vries heeft er dan twee jaar in Zuid-Afrika op zitten. Hij wil meer tijd aan zijn familie gaan besteden. De Haan staat op het moment met Ajax Cape Town op de eerste plaats. En Mark van Hintem gaat als technisch manager aan de slag bij Willem II. Hij was eerder in dezelfde functie actief bij Vitesse. Zijn laatste baantje was assistentcoach van Theo Bos. Bij Polonia Warschau, maar daar, daar vlogen hij daarna een paar weken al uit. Samen met de hele complete uh, technische staf, overigens. De graafschap heeft het contract met keeper Joost Terrol met twee jaar verlengd. Zijn contract liep aan het einde van dit seizoen af. Terrol is uh, al twee jaar in dienst van de club uit Doetinchem. En er wordt het komend weekend toch gevoetbald in Spanje. De aangekondigde staking is door de rechtbank in Madrid verboden. De staking was door de clubs gepland wegens een conflict met de Spaanse regering over tv-gelden. Maar volgens de rechtbank in Madrid mag niet aan het speelschema getornd worden. Goed. Zometeen hopen we dus nog, zoals ik voorspelde... John Jaken aan de lijn te krijgen, de oud-voorzitter van Ajax. Maar eerst een grote wedstrijd in de eredivisie zaterdagavond. FC Twente tegen PSV. Met als inzet misschien wel het kampioenschap. Enschede leeft toe naar de kraker. FC Twente is inmiddels geen bescheiden clubje meer. De kampioen wordt groter en groter. Op het moment dat Oranje speelde tegen Hongarije... kwamen fans, bestuur en spelers van FC Twente bij elkaar... voor de jaarlijkse supportersavond. Een gebeurtenis die live werd uitgezonden op het radiokanaal van de club. Goedenavond, het is uh, een paar minuten over zes. Het is uh, 29 maart 2011. Hartelijk welkom bij een gezamenlijke uitzending van FC Twente Radio en, en FM. Want er is een supportersavond. Die begint uh, straks om zeven uur. Het nou, is toch een hele gebeurtenis, zo'n supportersavond. Veel volk ja, zeker, op de been. Ja, zeker is dat een gebeurtenis. Wat mij betreft zijn er nog veel te veel te weinig mensen. Er had nog meer gekund. Je had nog veel meer gekund. FC Twente Radio. Laten we meteen maar even beginnen met de uitbreiding van het stadion. Ja, we krijgen er 6000 plaatsen bij, waarvan ongeveer 6700 businessplaatsen. business plaatsen. De rest is echt voor de supporters. Ik had een vraagje, gaat er nog iets gebeuren op de korte zijde eerste ring? We hebben het over uh, in de hoogte, de hoogte ingaan. Komen er dan ook meer liften? Het stadion moet in augustus klaar zijn. En dan merk je pas echt uh, hoe groot Twente eigenlijk is geworden. Hè? Wordt er gesproken over de uitbreiding van het stadion? Ja, maar de uitbreiding... Je kunt ook te ver gaan met uitbreiden. Ja, ik hoor dat de supporters er nog niet onverdeeld positief over zijn. Hè? Nou, ik denk dat het heel twijfelachtig is. Je moet oppassen dat je niet zo ver uitbreidt... dat je na vijf jaar, als het wat slechter gaat... maar een kwart van het stadion bezet hebt. Dus zo groot is Twente nou ook nog niet? Nee, en dat past ook niet bij Twente eigenlijk. Het is geen Ajax, het is geen Feyenoord, geen PSV. Nee, het is veel beter dan dat. Dus het moet ook een beetje bescheiden, klein blijven. Het moet toegankelijk blijven en niet het uh, arrogant worden. Heeft u die indruk nu bij Twente dan? Men moet oppassen. Op het randje? Yes. Op het randje, ja. ja. Wow, het is Kazan het meest uh, rare wat je tot nu toe hebt meegemaakt als voetballer. Ik geloof dat uh, Brian Ruiz had uh, bevroren veters, ja. Douglas had bevroren oren enzovoort, enzovoort. Ja, als je inademt op ja, je neus, dan bevroren enzovoort. Internationaal ook, oh, ik denk, goh, wat is die matgroen? Ja, gewoon <tie> groene spuitbus hoor. Ja. Ja. Ja, ik hoor uh, verhalen voorbij komen over de buitenlandse avonturen. Hè? Uh, is Twente in dat opzicht echt een topclub geworden als je kijkt tot het Europese avontuur? Ik denk het wel. Ik loop al vele jaren mee hier. Maar uh, ik weet nog goed München-Gladbach. Dat was puur amateurs eigenlijk. Dat is lang geleden, hè? Ja, en als ik ze nu zie, dan uh, hebben ze wel iets geleerd. Ik heb zelf lang gevoetbald, maar uh, ik, ik zie alleen Twente een betere, betere club worden. Steeds beter, steeds groter en uh, niet zo gauw van de week laten brengen. Ja... Ik denk dat er geen pijl op het valt, maar wordt Esther weer van drie? Nee. Misschien is het een om vraag van Esther, 2 de, de triple. De ambities zijn nog steeds groot, hoor ik vanavond. Want er wordt zelfs gevraagd om de triple, drie prijzen in één seizoen. Ja, dat lijkt me iets te veel gevraagd. Een van de drie zou wel mooi zijn en het liefste landskampioen worden. Is. Ja, De landstitel heeft wel uw voorkeur. Dat heeft absoluut de voorkeur. Het, het feit dat er inderdaad wordt gesproken over drie prijzen... geeft wel aan uh, dat Twente steeds groter geworden is. Hè? Dat blijkt. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... Ik sprak afgelopen zondag in die Achterberg. En die zei, weet je nog, dat we een jaren geleden naar Rotterdam gingen... om uh, voor de finale van de Beker, om die te winnen. Dat is toen ook gelukt... Wat tegenwoordig hebben we het nou eens over de beker, Het gaat over het landskampioenschap. Heb jij, jij Nieuwoud? Ik bedoel, uh, zoals op zondagavond, dan uh, wordt de wedstrijd aangekondigd. En de landskampioen speelde vandaag ja. tegen. Dus dat vind ik wel, dat wel dat vind ik zo mooi klinken. Ja. Ik, wil, ik wil nog wel een jaar. Doen. Eén ding viel me op vanavond. Het wordt PSV is gevallen. Terwijl die cruciale wedstrijd nog voor de deur staat. Ja, maar dat doet ze dus blijkbaar niks. Zo, zo uh, cool zijn ze ook wel. Klopt, maar goed, je moet naar jezelf kijken, niet naar de anderen. Dus je, bent, je moet zelf winnen, dan word je kampioen. Daar gaat het om. Want wordt het inderdaad wel de beslissende wedstrijd voor het seizoen? Uh, wel een voorbeslissing, want als je die wedstrijd wint... dan heb je het compleet in eigen hand, Het kampioenschap. Dus uh, dat is wel van belang natuurlijk. Als je verliest, dan kan het nog, maar heb je het in ieder geval niet meer in eigen hand. Het is een dag dat we winnen. PSV gaat eraan geloven en Rutte gaat hier janken de voordeur uit. Wout prachtig. Wat moet jij eigenlijk doen om bij selectie van Nederlands zelf te kunnen komen? Nee, moest je keuzes maken. Supportersavond of Nederlands zelf. FC Radio! Ja, de supportersavond van FC Twente in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Zaterdag dus dat cruciale duel achteraf kwart voor zeven live te horen op NOS. Langs de lijn vanzelfsprekend. We zijn druk bezig om John Jacen, die ik u had beloofd aan de telefoon te krijgen. Die zit in een theatervoorstelling. Niet op het podium, maar gewoon uh, tussen het publiek, zullen we zeggen. Uh, die zou ongeveer rond kwart voor elf klaar zijn... maar waarschijnlijk uh, is er een toegift en loopt het iets uit. Nee, ik krijg nu een signaal dat we hem te pakken hebben. Uh, meneer Jaak, goedenavond. Ja, met John Jaak. Ja, met Robert Meder, langs de Lijn. U zit rechtstreeks in de uitzending. Goedenavond. Ik zat net te vertellen dat, uh, dat u in een uh, voorstelling zat... maar die is gelukkig nu afgelopen, zodat ja, wij ook ik loop, nog... Ja, ik loop net kreer uit, ja. Ja, was het een goede voorstelling trouwens? Ja, ja. ja een uh, fantastisch theater met mooie voorstellingen. Ja, u heeft, u heeft wel een mooie voorstelling gemist, overigens? Ja, Grieks ja. drama weer. Kreeksdrama. Het was, het was een meer dan Grieks drama. Oerie ja. heeft de persconferentie gegeven. U ja. bent uh, bijgepraat, mag ik aannemen? Raad van Commissarissen, nou, directie. Ik, ik wist dat het zou gebeuren en ik heb gehoord dat het ook gebeurd is, maar ik weet niet wat hij allemaal gezegd heeft. Nou, u bent dus uh, goed geïnformeerd nog steeds, mag ik aannemen? Als u al wist dat het ja, zou gaan gebeuren. Ja, over sommige dingen wel. ja. ja. Sinds wanneer wist u het eigenlijk? Paar dagen. Al een paar dagen. Dus, ja. dus die beslissing is al een paar dagen geleden genomen, Ja, ik weet, om, uh... ik weet het niet. En nu blijkt vanavond dat het zo is. Ja. Uh, had u een déjà vu gevoeld toen u uh, hoorde wat er allemaal gaande was? Ja, ja dat heb ik natuurlijk al een tijdje. Al, uh, al een paar maanden, zeg maar. Want in 2008 was het min of meer dezelfde situatie, hè? Ook toen een plan Kruif voorgesteld, ledenraadvergadering. Ja. Plan aangenomen, bestuur eruit. Nou, plan Kruif is er toen nooit geweest, hè. Zo is het nooit gekomen. Er was alleen een... Uh... Een vraag aan hem of hij uh, ja, de boel wilde aanpakken. Ja, dat was die commissie, en, uh, het rapport Commissie-Coronel toen? Nee, dat is daarna gekomen, maar uh, ja dat heeft hij er twee, drie weken niet gedaan. Nee. Nou, is het meest opvallende, u heeft die persconferentie wellicht niet gehoord... maar het meest opvallende was vooral uh, de toon, want uh, uh, Coronel heeft... Uh, uh, Vrij uitgesproken over conversaties die hij met Johan Kruijf heeft gehad in het bijzijn van anderen. En daar viel vooral de keiharde toon van Kruijf, uh, het slikken of stikken. Of, uh, ja. uh, is dat een toon die u bekend voorkomt? Nou, ik weet niet precies wat er gezegd is. Ik weet wel wat ik toen besproken heb. En uh, ja, dat was. Uh heb ik gezegd dat we de even bij elkaar moesten gaan zitten, hij en ik, om een paar dingen te praten. En toen vroeg hij maar over. Hij zegt, nou ja, er werken hier uh, 170, 200 mensen. Dus we moeten wel goed kijken wat we doen. En wie er wat doet en wanneer. Nou, toen keek hij me aan en zei hij, ja, dat is jouw probleem. Ik zeg, hoezo Nou, als, die, uh, als ik vind dat er iemand moet opstappen, dan moet jij dat, uh, dan moet jij dat doen. Ja. Nou ja, ik zeg, dan is het helemaal een reden om eens met elkaar te praten. Hmm. Maar ja, daarvan is het nooit gekomen, want uh, toen heeft hij na twee weken de pijp aan Maarten geschreven ja, uh, van, die op van die opdracht. Ja, de coronel heeft gezegd dat er uh, bij hem thuis een meeting is geweest waarbij het uh, kamp Kruif uh, uh, heel duidelijk heeft gezegd van jullie doen gewoon nu wat wij zeggen. Want anders dan schrijven we jullie kapot. Zo heeft coronel... Uh... Ja, dat heb ik nooit meegemaakt. Ja. Dat is tegen mij nooit gezegd en ik heb ook nooit dat soort besprekingen gehad. Maar ja. Uh, u heeft het uh, vanaf een zijlijn, uh, maar toch wat dichterbij dan wij, uh, gevolgd ongetwijfeld. W wat voor gedachten krijgt u, de, u erbij als u de afgelopen twee weken nog eens doorneemt? Nou ja, afgelopen twee weken. Ik heb al langer het gevoel... kijk, dit bestuur is denk ik uh, het zuurstofgebrek geboren, zeg maar. Die hadden een soort navelstreng om zich heen van hun eigen rapport. En daar zijn ze altijd aan afgemeten en aan opgehangen. En uh, dat is denk ik toch in de praktijk een grote handicap gebleken. En dan culmineert dat op een gegeven ogenblik in dit soort dingen. Wat ik wel dacht de afgelopen tijd, ja, als je dan nou met elkaar be eens bent, blijken ze de pers, zeg maar, hè, wat ik dan ook lees en hoor over hè, het plan, en wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Maar je wordt het dan niet eens over de vraag wie je dat moet doen. En dat heeft mij wel een beetje bevreemd eerlijk gezegd. Dat je daar dan niet uitkomt. En dat mensen dus blijven hangen of Insisteren op. Uh, ja, of Jan Piet of Klaas moet blijven of niet. Ja. Ja, dat is wel de mak in het voetbal dat het heel vaak over mensen gaat. Het gaat al heel snel over Jantje of Pietje. En te weinig over ideeën, uh, concepten, aanpak, een aanpak en strategie. En hoe bereik je dat nou? Ja. Nou, dan moet je je afvragen als je een nieuwe strategie ontwikkelt met elkaar. en je bent het erover eens. Ja, wie kan dat het beste uitvoeren dan? Dat zou de vraag moeten zijn. Ja. En niet of er iemand moet weg, weg moet of moet blijven. Ja, en had ik had zelf meer de indruk dat het om over het slikken of stikken ging. Dat dat een beetje in het verkeerde keelgat is geschoten. En dat dat in de praktijk ook vaak niet kan natuurlijk ook niet onlogisch dat iemand tegen u zegt van uh, u moet nu dit doen want anders vliegt u eruit. Er zijn weinig mensen die dan meteen zeggen ja meneer dat zal ik doen. Zo zit het niet in elkaar en zo kan het qua verantwoordelijkheid denk ik ook niet als je daar, als je daar in functie bent en je bent daar verantwoordelijk voor het beleid. Wat je er ook van vindt van dat beleid. Maar er zitten wel mensen die er verantwoordelijk voor zijn. En dan kun je niet zeggen, ja, we hebben maar wat anders gedaan. Waarom? Ja, omdat Kruijf dat zei. Nee. Dat, is, dat kan niet. Tot slot, uh, meneer Jaak, uh, wordt Ajax hier beter van? Nee, er is één grote verliezer. Er zijn een heleboel verliezers. maar de grootste verliezer is de club. En dat is toch wel heel triest. Ik uh, heb een beetje hetzelfde gevoel als ik in december had... toen ik de ledenvergadering verliet. Al die mensen die zeggen, uh, ik doe het voor Ajax, maar... Als ze net zoveel liefde voor Ajax hadden als voor zichzelf... dan zou de club er een beetje, stuk beter voor staan. Dank u wel, meneer Jaken. Graag gedaan. Dat was John Jaken, voormalig voorzitter van Ajax. We gaan even terug naar de arena, waar Ragnar Niemeijer nog steeds uh, staat. Uh, nog laatste nieuws, Ragnar? Nou, we hebben geprobeerd om Kee Molenaar nog tot een interview te verleiden. Een van de mensen in de ledenraad uit het Kruifkamp, zoals bekend. En vaak met een iets gestructureerder verhaal, als ik dat mag zeggen, dan uh, Johan Kruif zelf. Want ja, die ontkent toch een beetje alles. Hè? Die, die, die trekt zijn keutel eigenlijk een beetje in op dit moment. Geeft niet echt aan wat er nu concreet binnenkort gaat gebeuren. En we hadden eigenlijk gehoopt dat Kee Molenaar dat wel zou doen. Maar die zei het toch, uh, we hebben afgesproken met elkaar om dat niet te doen. Er komt een schriftelijke verklaring. Uh, een e-mailverklaring, maar we gaan er nu niet over praten. Dus dat, dat doen we niet. Dat betekent dat het er hier in Amsterdam op zit. Dat alle uh, ja, hoofdrolspelers zijn vertrokken. Auto's worden ingeladen, camera's opgeborgen. Ja, dat grote uh, vraagteken hangt nu boven de arena. Wat gaat er gebeuren? Nou, ja, John Jaak heeft het al verwoord. Uh, het lijkt erop alsof er van, in ieder geval vooralsnog heel weinig winnaars zijn. En dat de toekomst van Ajax er niet direct aantoonbaar beter op is geworden. Hier is het klaar dus. Oké. Okay. Rachman Niemeyer was dat uh, nabij de arena. Hij gaat uh, zijn spullen pakken, inpakken en dan maar weer afwachten... wat er morgen weer gaat gebeuren. Want dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Dat mogen duidelijk zijn. Zometeen met het oog op morgen. Uh, wellicht daarin ook aandacht voor uh, de ontwikkeling bij Ajax... en anders het overige wereldnieuws. Vanzelfsprekend, U wordt in ieder geval bijgepraat door mijn sympathieke collega Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Eemshaven wordt het stopcontact van Nederland. Vervolgens RWE. Maar er dreigt kortsluiting. Overtreding van de arbeidstijdenwet. Lijkt er toe dat eigenlijk geen planten en dieren meer kunnen leven in het gebied. Hoogspanning in Eemshaven. Deze week in Cairo Goedemorgen Nederland. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wil je dit jaar meer voordeel uit je belastingaangifte halen? Ja of nee?